In Tunesië is de verkiezingsoverwinning opgeheist door de gematigd islamitische Enada-partij. Uit voorlopige uitslagen zou blijken dat hij minstens 30% van de stemmen heeft gehaald. Enada wil een coalitie vormen met niet-religieuze partijen. Volgens internationale waarnemers zijn de verkiezingen in Tunesië vrij en eerlijk verlopen. Het Britse parlement heeft tegen een referendum over Europa gestemd. In het referendum zouden de Britten gevraagd worden of ze hun land in de EU willen houden, eruit willen stappen of opnieuw over het lidmaatschap willen onderhandelen. Het idee kwam van de parlementsleden van de conservatieve partij, die het niet eens zijn met de koers van hun eigen premier Cameron.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 Het weer vanuit het zuidwesten bewolking, gevolgd door regen die over het hele land trekt. Het wordt maximaal 12 graden. Dit was het NOS-journaal. Jullie Sonbakker van de ANWB. Er staan langere files op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Zoeterwoude, 5 kilometer. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Raasdorp, 6 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen Schellingwoude en knooppunt Watergraasmeer, 5 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer open. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Reewijk 5 kilometer. A13 daarna Rotterdam bij Berkel en Roderijs, een file van 7 kilometer. Na een ongeluk op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Papendrecht 7 kilometer. Ook daar zijn de rijstroken weer vrij. Na een ongeluk op de A22 vanuit Beverwijk naar Velzen bij de Velzen tunnel 3 kilometer.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 Niente solo pren amore ha sfidato il Treated you right, babe. So tonight we'll do it for real But he won't forgive you like I did So there's no turning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 I start to worry, worry Lift me up when I'm feeling sorry Lift me up when I'm feeling Love and affection When I'm in danger, you're my protection And I'm the one who can depend to I'll always change your right, never do you wrong Just feel the love burning inside